Vooral in de leeftijdsgroep 18 tot en met 22 jaar... zijn er meer mensen gekomen die dakloze opvang nodig hadden. De Federatie opvang denkt dat de toename onder andere wordt veroorzaakt... door de vier weken wachttijd voor een bijstandsuitkering voor jongeren tot 27. De 3FM-actie Serious Request heeft na drie dagen... iets meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is bijna een ton meer dan op dezelfde dag vorig jaar...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 De Nederlandse journalist Frank Renaud is vanmiddag een uur lang vastgehouden in een moskee in Parijs. Hij deed daar verslag over een demonstratie tegen een verbod voor moslimvrouwen om te bidden in een gebedsruimte. Toen de betoging uit de hand liep werd hij meegenomen en vastgezet. Kort daarna kwam de politie en mocht de Nederlandse journalist gaan. Het weer bewolkt en er zijn perioden met regen. Morgen trekken meerdere buien over het land en breekt af en toe de zon door. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Boeiend, spannend en interessant wat er gebeurt hier in Almelo. Het is 1-2, 62 e minuut. Maar Herakles heeft de regie overgenomen. Het publiek heeft dat ook opgepakt hier. En het is nog absoluut niet gestreden. Vitesse, de koploper in de eredivisie, heeft het moeilijk. Het staat 1 tegen 2. Nog in de eerste helft Feyenoord tegen Pexvolle, Zwolle. Bas Tegeler. Een schitterend gebaar van het publiek om in de 12 massaal klein vuurwerk aan te steken. Sterretjes. De naam Koeman Koeman te scanderen En op die manier na de indrukwekkende minuut stilte die we al voorafgaand in dit duel hebben gehad. De trainer nog maar zijn hart onder de riem te steken. Dat zal hem ongetwijfeld heel veel goed hebben gedaan. En dat was uh, zeer indrukwekkend om mee te maken. We zijn inmiddels vijf minuten verder. De stand is nog 0-0. Feyenoord is sterker. Heeft kansen gekregen. Maar dus nog niet gescoord. Dik in de tweede helft in Breda. Nak En die gaat 0-0, straks de wissel dat Peter Gomberen erin gaat komen bij NAC Breda. niet dat hij voor de ommekeer kan zorgen, want het is niet best, het is niet goed. Balbezit wel voor Kambuur, maar het staat 0-0 bij NAC tegen Kambuur. Emily Sandé met Next To Me. Vitesse staat voor, maar hoe lang nog, Richard van der Maanden? strijd is nog niet gestreden hier, hoor. Ronald in Almelo. 1-2, 66ste minuut. En de koploper heeft het zwaar in deze fase. Heracles met enorm veel passie. Spelend in de tweede helft zit er heel fel bovenop. Zoals trainer Jan de Jonge dat hier ook wil zien in thuiswedstrijden. Nu even weer Vitesse op de helft van Heracles. Met Leerdam paast de bal naar Prupper. Maar Vitesse is de bal vrij snel weer kwijt. Zoals dat in de eerste helft het geval was bij Heracles. En Vitesse dat normaal gesproken ook altijd de tegenstander heel vroeg afjaagt. Dat zie je nu aan de andere kant. Bovendien, het wordt ook steeds grimmiger en met name Vitesse deelt behoorlijk uit. Nu is het Kazajsvili met een schot, maar niet echt gevaarlijk. En Pasveer heeft de bal, gooit hem vervolgens direct weer uit. Gewoon... ...over de zijlijn omdat er weer een speler van Herakles ...nu is het Tjommer geblesseerd op de grond ligt... ...en ook hij wordt flink geraakt. Piazon heb ik al een aantal keren over de schreef zien gaan. Heeft wel een gele kaart gekregen... ...maar had er ook zomaar nog een gele kaart bij kunnen krijgen. En nu is het dus Tjommer weer die behoorlijk is geraakt. Zojuist was het Schenkeveld die behoorlijk naar de grond moest... ...na een overtreding van Vajnovic. Ook geen lievertje vandaag op het veld. En ja, Tjommer beklaagt zich nu ook bij... Scheitrechter Vink. Maar goed, het is... Vooralsnog geen kaart voor Vitesse er extra bij. 67 minuten zijn we bezig. Het staat 1-2. Het is spannend hier in Almelo en er gebeurt voldoende. Zeker nu omdat Herakles met de steun van het publiek vooruit voetbalt. Met veel meer durf en lef. Met Schenkeveld die voortdurend inschuift achterin naar het middenveld. Nu een balletje breed. Dat is gevaarlijk. Maar daar zit toch weer een speler van Herakles. In dit geval Rienstra zit er tussen. in de omschakeling. Misschien nu Vitesse aan de linkerkant van het veld met Van Aanold. Het is Atsu die de bal oppikt aan de linkerkant. En dan in het midden Vijnhoef iets vindt. Vijnhoef iets draait om zijn as. Doet hij goed. Gaat nu meters maken. Richting het strafschopgebied. vindt op zijn weg daar Rienstra. Dan is het via Linse opnieuw Herakles weer in balbezit met Bruns. En via een been van Prupper gaat de bal dan uiteindelijk over de zijlijn. En dus krijgen we een ingooi voor Herakles. Heel veel kansen heeft het allemaal nog niet opgeleverd. Maar Herakles geeft zich absoluut nog niet gewonnen. Het staat 1-2. Kan volle aanvallen. Nog iets Bas tigelen? Nee, ik denk als je besloten had om Erwin Mulder niet op te stellen dat niemand hem tot nu toe had gemist. Want die heeft echt niets genaamd halve wind en regen vangen. Al 23 minuten lang, het is nog 0-0. En dat had maar zo 1-0 of 2-0 voor Feyenoord kunnen zijn als de ploeg uit Rotterdam ietsje zorgvuldiger met de kansen zou zijn omgegaan. Uh, maar dat deed de ploeg uit Rotterdam dus niet. Want Immers kreeg echt drie behoorlijke kansen. Eentje vertelde ik al in het begin van de wedstrijd. Er zijn er inmiddels twee bijgekomen van de eentje uit de weliswaar... Ja, een soort scrimmageachtige situatie waarbij eerst Pelle probeert een bal die vanaf de linkerkant van Martens Indy komt op het doel af te vuren. Via de rug van een van de Zwolse verdedigers komt die bal dan na een paar schijven verderop bij Immers. En die wil dan vanaf een meter of vijf op het doel schieten, raakt de bal eigenlijk half. En schiet hem op de voet van ik denk Diederik Boer, hoewel ook Joost er daar nog op de doellijn stond. Dat was een grote kans. En zo even opnieuw een aardige mogelijkheid voor Immers. Maar hij doet het eigenlijk allemaal te gehaast. Het gaat eigenlijk te vaak net over of net niet goed. Dat het eh, niet de aanvallen bij Feyenoord is die de goals moet maken. Dat is bekend. En Feyenoord zal er niet gelukkig mee zijn. Dat nou hij net degene is die de kansen krijgt vandaag. En nog niet pellen. Want die hebben we eigenlijk nog niet gezien. Tussendoor staat nog een hele grote kans ook nog voor Boetius. Nadat Aschente een diepe bal van Feyenoord wilde wegkoppen, Maar de bal schamte. En daarmee eigenlijk Boetius een vrije doortocht verschafte naar het doel van Zwolle. Maar merkwaardig genoeg bleef Boerwetsjes alles behalve koel. En schoot hij de bal hoog over. En dat zijn toch echt allemaal grote kansen geweest. De vrij open duur, de richting van Pelle. De rand van de stadsgebied. Die kopt wel door in het strafopgebied, Maar daar staat van Feyenoord niemand. Immers had daar kunnen staan. Maar twijfelt eigenlijk een beetje. En hoopt op een bal die wat uh, verder van hem af zou vallen. Zwolle nu met riskant uitgooien van de keeper. Boer, bal komt wel bij Mokotjo aan. Die paas naar de linkerkant. Aschente is doorgelopen. Zwolle is dus echt nog luxe op de helft van Feyenoord geweest. En al helemaal niet. Met uh, gevaarlijke en aanvallende intenties. Balbezit voor Klieg. Dat is nou meestal wel iemand die wil openen naar voren toe. Dat probeert hij ook nu wel. Maar de bal blijft de, ruim buiten het bereik van Benson En wordt opgevangen door Feyenoord. De vrij slordig speelt de bal zomaar tegen Seimak aan. Dan gaat de bal terug naar Hey Mulder. Hij heeft de bal geraakt. En nou zal hij dat misschien wel een keer eerder hebben gedaan. Maar ik vond het toch leuk om te zeggen. Want hij heeft echt werkelijk nog niets genoeg gehad. Ja, ik was eigenlijk bezig met afsluiten. Nog even kijken of deze bal... die komt van de voeten van Martins die nog doorrolt in de richting van Pelle. Nou nee, want die bal is te hard en komt in de handen van Boer. Feyenoord is beter. Feyenoord is gevaarlijker. Feyenoord had moeten scoren. Maar dat deed het niet. Hoe, nou. Hoeveel gebeurt er eigenlijk nog in Breda, Andy? Nou, ik hoor pas het uh, woord kansen een keer of tien zeggen. We weten hier niet eens hoe je het schrijft. En uh, dan hebben hier drie mensen die hebben het nou in zin. Het staat 0-0 en die drie mensen zijn in de tweede helft in het uh, bubbelpad gaan zitten. Waar ze veel geld voor hebben betaald uh, bij de hoekvlag. En die hebben, zijn de enigen die het warm hebben. Geen kans, geen mogelijkheid, helemaal niets in deze wedstrijd tot nu toe. Nu ook weer Paas van Leurling die uh, over de zijlijn gaat waar Sarpong niet bij kan. staat 0-0, dat mag duidelijk zijn. En we krijgen een wissel aan de kant van uh, Cambuur-Leuwarden. We hebben al eerste wissel gezien bij Nac Breda waar Gommeren kwam voor Swerts. En dan gaan we wissel... Uh, Christa Fouw gaat er in ieder geval af. En wie gaat erbij uh, komen? Dat is uh, Mart Dijkstra bij... Uh... Uh, Kambuur Leeuwarden. Ja, Kambuur speelt een hele matige wedstrijd. Zo moeilijk als ze het Ajax vorige week maakten. Zo matig spelen ze vandaag. Amper een uh, mogelijkheid. Zelfs uh, geen kleine mogelijkheden. Het is een beetje verdedigen. En één ding valt me echt op. De, als je, zoals nu Nak in de tweede helft. wind in je rug hebt. leerden wij vroeger. probeer eens te schieten op het doel van de ander. Want dan kun je zo lekker uithalen. Het gebeurt gewoon niet. Onbegrijpelijk. Maar waar. Balbezit voor Nak Breda. Maar het uh, spel bevindt zich zo'n beetje op de middenlijn. En ook na 69 minuten spelen is het echt een hele bloedeloze 0-0. Herakles Vitesse, dan het van der Made. Ja, Vitesse op de counter hoor, nu met uh, Piazon. Dat zijn de enige momenten in deze fase van de wedstrijd waarin Vitesse gevaarlijk kan worden. Het is Atsu nu op de helft van Vitesse. Paast de bal op uh, de helft van Herakles, moet ik zeggen. Paast de bal helemaal naar de andere kant. Daar staat uh, Van Anolt, kan hij de bal binnenhouden. Ja, dat lukt. Dan een korte bal naar Veynovic. 1 tweede stand, 72e minuut. Er is nog van alles mogelijk, want Herakles is de betere ploeg in de tweede helft. Dit ziet er wel goed uit bij Atsu Draait weg van zijn tegenstander, dat is Rosheuvel, maar maar die maakt dan vervolgens een overtreding gezien door Fink. Vrije trap voor Vitesse. Herakles niet heel veel kansen gekregen in de tweede helft. Oet was er een keer dichtbij. Zojuist een schot van een meter of 25 van Bruns hoog over. Maar er is een enorme passie. Er is heel veel strijd. Op alle posities heeft Herakles waarschijnlijk mindere spelers. Maar je kunt veel compenseren als je kei en keihard werkt. En dat blijkt ook weer in deze tweede helft. Nu een schot van Vijnoviets van een meter of 35 dat ruim over het doel gaat bij Pasveer. En dan kijk ik naar de zij kant, want er komt een wissel aan bij Vitesse. Het is Atsou die eraf gaat. En Kakuta, de Fransman, die de afgelopen weken al vaker als invaller in het veld mocht komen bij Vitesse. Hij komt erop in de 73ste minuut. Atsou die zojuist ook tegen een domme gele kaart opliep. Toen Chommer een vrije trap mocht nemen, ging er vol voor staan, bleef daar voor staan. En Chommer schoot de bal vervolgens tegen de Ghanese op. En Vink zei, dat is direct geel voor jou. Woordenwisseling vervolgens tussen Peter Bos, de trainer van Vitesse en Tjommer. Het is allemaal wat grimmig. Vitesse maakt veel vervelende... Overtredingen Komt geïrriteerd over in de tweede helft hier. 1-2. Dus de stand Bruns is namens Herakles aan de bal. Terug naar Schenkenveld. en dan breed naar Veldmaten. De centrale verdediger is de middenlijn overgestoken. Dan in de as van het veld gezocht naar Linzen. Linzen paast de bal naar de zijkant. Combinatie aan de linkerkant van het veld. Herakles komt daar weer door. Maar dan is het Leerdam die net iets sneller is. Paast de bal of schiet de bal moet ik zeggen. Over de zijlijn en dus krijgen we een ingooi voor Herakles In de 74ste minuut van dit duel. 1-2. Nog van alles mogelijk. Maar Vitesse leidt dus nog altijd in de tweede helft hier in Almelo. Dat het nog steeds 0-0 is in de Kuip. Is dat geluk voor Pek Zwolle, of is dat de kunst van het verdedigen, Bas? Nee, dat is geluk. Dat heeft uh, werkelijk uh, niets met kunst te maken. En als het wel met kunst te maken heeft dan... maar dat is wel vaker met kunst, snap ik het niet. Nee, het is uh, puur geluk. Want uh, Feyenoord heeft uh, echt drie, vier, vijf goede kansen gekregen... om de score te openen. En dat Zwolle nog op 0-0 staat, is een klein wondertje. Half uur gespeeld en zoveel als de hoekschop van Feyenoord. Matthijsen zeilt er onderdoor, Pelle zeilt er onderdoor. Vanaf staat Klaasje. En dan is er weer een halve redding van Boer... die de bal voldoende raakt om het schot te smoren, zoals dat zo mooi heet. Schot van Klaasje is zeker van 30 meter. En dat was als Boerder niet had aangezeten in de hoek verdwenen. Maar nou ja, hij heeft hem niet klem vast, Maar haalt de snelheid er genoeg uit dat er even later een verdediger, ik denk dat het Boerzen was, paraat is om de bal. Niet dat daar nog een Feyenoorder in de buurt stond, maar toch het strafstof uit te rossen. En zo noteren we kans 6 voor Feyenoord in deze wedstrijd. Nog altijd is Mulder de meest werkloze op het veld. Dat is in tijden van crisis ook niet heel fijn om te weten. Maar hij zal het prima vinden voor een avondje neem ik aan. Mokotjo wurmt zich nu in het uitverleden langs twee van Feyenoord. Dat is eigenlijk te veel. Zeker als er nog een derde bij komt als Schaken. Die pikt hem dan wel de bal van de voeten. Maar loopt hem ook omdat de zijlijnplossing wel heel dichtbij was. Het speelveld uit. En zo mag als alsnog gaan gooien. Maar sluit Feyenoord de tegenstander nu diep op de eigen helft op. Ruim een half uur gespeeld. 0-0 de stand. Aschente twijfelt en kan helemaal nergens naartoe. Moet de bal nu teruggooien naar zijn keeper. Boer opent hem maar naar de rechterkant. Want daar zal er wel wat ruimte liggen bij Van Polen. Die moeite moet doen om die bal, die eigenlijk niet goed is en te hard binnen te houden. Dat lukt. Dan kon er van Kliegenbal naar voren toe. zijn mak. Dan komt Zwolle eigenlijk voor het eerst nu met vier, vijf mensen op de helft van de tegenstander terecht. Drost kan de bal aannemen in het strafschopgebied zelfs van Feyenoord. Maar daar is hij zo van geschrokken dat hij daar op de punt van het strafschopgebied een actie te veel maakt. En de bal ogenblikkelijk weer verspeelt. En daarmee mag Mulder een doeltrap gaan nemen. Zwolle is echt op geen enkele manier in staat om het Zwolle te zijn van het begin van het seizoen. Dat is een beetje flauw om te zeggen, want dat roepen we eigenlijk al een paar weken. En omdat het zo flauw was, wordt mij meteen de mond gesnoerd. Andy. Hadouier doet datgene waar deze wedstrijd op zat te wachten. En de manier waarop is ook de enige manier waarop een doelpunt kan worden gemaakt. Een vrije trap, een meter buiten het strafschopgebied. En Hadouier, ja daar is het een koud kunstje voor. Hij krult de bal prachtig langs de muren en langs keeper Leonard Nienhuis. En zo komt NAC op 1-0. Op het moment dat ze ook gaan wisselen, Peritia gaat zo dadelijk erin komen. Richard, jij hebt ook nieuws. Heracles krijgt Lona werken. Het is Brian Linsen die de 2-2 maakt hem. Lekker wedstrijd. Vitesse is het helemaal kwijt in Almelo. en Heracles voetbalt echt uitstekend in de tweede helft. En komt dik en dik verdiend zij. Mooie corner, goed uitgespeeld via Tjommer. Die legt de bal terug en dan staat Linzen daar. Van een meter of 12, 13 is Veldhuizen gepasseerd. Tjommer die daar een hele belangrijke rol speelt. Houdt het overzicht en zo is Linzen dan de doelpunten maken. En is het 2-2 in Almelo. Heerlijke wedstrijd publiek mee en er kan dus nog van alles gebeuren. Was tegen Leurig. Hij zit erin en dat uh, was een kwestie van tijd voor Feyenoord uiteraard. In het duel met Zwolle 1-0 Immers. En ja, als je een aantal kansen onbenut hebt gelaten. En nu komt er een puntgave voorzet vanaf de rechterkant. Die over Pelle heen zelt. Daar staan drie verdedigers van Zwolle bij. Immers staat er eigenlijk twee meter achter en wordt al relatief vrijgelaten. Kopt in de, eigenlijk nog in eerste aanleg de bal naar Pelle. Dat is het idee. Die ballen stuiten het volgens mij via het lichaam van Joost Broerse. Met een gelukje terug voor de voeten van Immers. En die denkt dan, nou, dan ros ik hem er maar in. En die haalt echt onbedaarlijk hard uit van dichtbij. Daar kan Diederik Boer alleen nog maar naar kijken. En dan zit hij er dus toch in. Lex Immers heeft gescoord. Heeft Feyenoord met zijn zesde van dit seizoen dan toch op een 1-0 voorsprong gebracht. En daar is werkelijk niets, maar dan ook echt niets aan gestolen. Nou, Breda, nak want daar is ook een goal gevallen natuurlijk. Andy. Ja, goede goal van hier die vrije trap. Maar de man met de mooiste techniek op het veld Anouar eh, Hadouir, kun je wel voor dat plusje sturen. Het was een beetje een domme overtreding hoor. Van eh, wie was dat? Eh, Wout Drosten, Die eh, zijn tegenstander omverkegelde. Waar dat helemaal niet nodig was. Balbezit voor Nac Breda, dat het ook wel, als je over de hele wedstrijd kijkt, eh, verdient om op voorsprong te staan. Balbezit aan de rechterkant eh, gaat de bal naar voren via Buis naar die invaller, naar Gommeren, Peter Gommeren, die hem terugspeelt op buis. Buis kijkt, is, ja die heeft nu alle tijd uh, om te zoeken naar voren. En ik uh, vrees ook voor Leeuwarden. dat het wel heel erg moeilijk wordt als je geen mogelijkheid, geen kans hebt kunnen creëren in uh, deze wedstrijd. En nu ook nog balverlies leidt uh, Martijnstra Dijkstra. Is het maar goed dat uh, Leurling uh, een slechte paas geeft, anders uh, was Poepon alleen op de keeper afgegaan. Lukoki, hij wil graag terug uh, ooit nog een keer zijn kans krijgen bij Ajax. Maar als je zo voetbalt zoals als hij doet, dan, uh, uh, dan zit dat er niet echt in. Of het moet bij de amateurs zijn. Uh, we gaan een wissel krijgen bij Cambuur. Want daar moet iets gaan gebeuren. Erin gaat zo dadelijk komen uh, Martijn Barto. En dat is uh, een, uh, een goaltjesdief. Hij zal het moeten gaan doen. Want Cambuur staat na 77 minuten spelen. Achter met 1-0 in Breda tegen NAC. Hoe kwetsbaar is de koploper Richard van der Maanen? Ik ben heel benieuwd. 10 minuten nog in deze wedstrijd. 2-2. Vitesse is de weg kwijt, hoor. In de hele tweede helft eigenlijk al vanaf het begin is Herakles beter. Nu misschien wel een kans voor Vitesse. De bal wordt weggeroeid achterin door Herakles. Want Herakles zal moeten overleven. 2-2 is natuurlijk niet onaardig tegen de koploper. Maar het speelt ook op eigen veld. En het komt terug van 2-0. Dus zal het ook die 3-2 denk ik willen maken. Maar misschien is het ook wat twijfelen wat uh, Hinken op twee gedachten is. Moeilijk om te zien nu in deze fase bij Heracles. Wat gaan ze doen? Gaan ze vol door of gaan ze toch wat terug? Kakuta nu namens Vitesse. Met de voorzet vanaf de linkerkant. Bal wordt weggekopt door Veldmaten. Blijft dan in het spel. En dan is het Prupper die nog wel even de bal heeft aangeraakt. Maar via Rosheuvel dan met een hoge bal naar voren opgevangen. In de middencirkel door Kasia. Twee tweede stand met tien minuten nog te spelen. En een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Met ook veel overtredingen. Nu weer eentje die door Fink niet wordt bestraft. Maar Fink moet er bovenop zitten. Moet het kort houden. Anders kon het nog wel eens uit de hand lopen in de slotfase. Het is Leerdam die nu onderuit ging op een overtreding van Oet. De centrumspits. Vrije trap van Vitesse. Met Feyenoord. Wie ziet eraan bij de tweede paal? Maar de bal gaat via Leerdam op het dak van het doel. Kans weg. Voor Vitesse dat nu toch weer iets meer risico neemt. Ik kijk naar het gezicht van Peter Bos. Niet tevreden, natuurlijk niet tevreden over het spel van Vitesse in de tweede helft. Het was heel goed in de eerste helft. Herakles had heel weinig in te brengen. Maar hoe anders is dat in de tweede 45 minuten. En het publiek hier in Almelo dat viert feest. Dat is zeer blij met de vertoning van Heracles vandaag op het kunstgras in Almelo. De bal van Pasveer gaat naar voren. Eens kijken, 9 minuten en een klein beetje. Het staat 2-2. Die achterstand aan een aanvallige raam, was tegen hem. Nee, want daar komen ze gewoon niet aan toe. Feyenoord dartelt vrolijk door. Vanaf de linkerkant voorzet Martens Indy. Beetje winter onder. Dan blijft die bal hangen bij z'n wolver. Kijken ze zich erop. Er kan Immers er nog bij komen. Die steekt zijn been wel heel hoog uit. Verwacht, denk ik, dat de scheidsrechter daarvoor fluit. Dat doet hij niet. En speelt dan toch maar weer door. Dan is eigenlijk de bal weg. Maar houdt Feyenoord hier weliswaar op het middenveld nu wel in bezit. Nee, het gaat echt maar één kant op. Hoewel dat nu bijna andersom uh, gaat nu uh, vormen de bal zomaar inlevert bij Zwolle. Maar die schrikken zo dat ze de bal op hun buurt weer zo kwijt zijn. En dan kan Feyenoord opnieuw gaan aanvallen. Schaken aan de rechterkant. Bal een beetje tekort eigenlijk die hij krijgt van de doelpuntenmaker Immers. 1-0 naar 37 minuten. En opnieuw schaken nu die zijn tegenstander Aschente een vervelende avond heeft bezorgd. Nu een dubbele schaar en nog een dubbele schaar. Dan de bal meegegeven aan Jan Maat. Die wil het strafselgebied in. Krijgt de bal mee terug van Immers. Net niet goed genoeg. Een beetje uit het lood. En zo kan Zwolle uitverdedigen. Maar het uitverdedigen is eigenlijk niet meer dan het wegtrappen van de bal. Aschenten, dat is echt een goede voetballer. Die doet dat nu met de ogen dicht. En daarmee weet je eigenlijk één ding zeker. Dat die bal niet langer jouw bezit blijft. Benson kan er alleen maar naar kijken. Die bal komt als een vuurpijl voorbij. En is dan weer meteen prooi voor Feyenoord. Dat niet alleen volkomen terecht met 1-0 voor staat, Dat met 2-3-0 voor had kunnen staan. Dat denk ik 60-70 balbezit heeft. En dat Zwolle heeft helemaal nog niets laten zien. En ik zei zo even het is een beetje flauw om nou te zeggen dat ze dat niet meer kunnen. En dat het niet meer het Zwolle van het begin van het seizoen is, want dat wisten we al. Maar inmiddels natuurlijk al zeven wedstrijden op een rij niet meer gewonnen. Behalve natuurlijk de afgelopen week in de Beker. Bij Excelsior hier aan de overkant van de Maas. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen die tellen. 20 oktober, en dat is echt een poos terug, toen was het volgens mij nog lekker weer. Toen uh, heeft Zwolle voor het laatst gewonnen in een uh, toch wel vrij spectaculair duel. Toen het met zes-1 Afrekenen met Ado. En dat was de laatste overwinning van Zwolle. Balbezit voor Zwolle. Achterin van de werf terug naar de keeper. Daar zit uh, omdat Feyenoord goed stoort. Schaken nog even tussen. Dat betekent wel dat als die bal voor de voeten van Boer komt. Dat hij hem op mag pakken. En nu laat Aschente zich de kaas en het brood eten. Dan komt hier de beslissing. Immers 2-0. De paas van Klaas die Ascenten van de bal zet. Alsof het een pupil is. En dan bedoel ik Aschente voor de duidelijkheid. De bal heeft het strafschopgebied op zoekt En eigenlijk in één keer maar breed geeft aan Immers. En die schuift de bal langs Boer in de verre hoek. En zo wordt het vrij kort na de 1-0. Door Immers ook 2-0 door Immers. En doet Zwolle dit zichzelf toch echt aan. Want dit is een blunder van de linkervleugelverdediger van Pet Zwolle. Die hier aan de ligt. Aan de tweede goal van Feyenoord. En gezien het spelbeeld in de eerste 40 minuten. Heb je al het gevoel dat dit een beslissende voorsprong zal zijn voor Feyenoord in deze wedstrijd. Ik begrijp wel, de bal is rond, het weer is slecht. En er kan nog van alles gebeuren in de donkere dagen voor de kerst. Maar als u de eerste 40 minuten zou hebben gezien. Of gewoon goed, of zou hebben geluisterd. dan kan ook. Dan uh, zou u het met me eens zijn denk ik. Want Spekzol heeft gewoon niets te vertellen. Feyenoord is vele malen sterker. En als je dan ook nog deze kapitale fouten gaat maken. Dan wordt het een avond waarbij je weet dat de uitslag al bij voorbaat vast staat. 2-0. Met nog een minuut of te aan in de eerste helft. Twee keer immers. Ik kan me herinneren dat Richard van der Made bij Herakles Vitesse... die uh, de, ook zoiets vertelde na de eerste helft. Maar we gaan naar NAC Cambuur en die houdt het Daar staat het 1-0 voor NAC Breda. En ik hoop dat Cambuur nog een, een slotoffensief kan inzetten... zodat het toch nog een leuke avond wordt. Want NAC is herenmeester in de tweede helft en scoorde dus via Hadouier. We hebben nog acht minuten te gaan in deze wedstrijd. Een balbezit voor Lukoki. Meteen drie man om zich heen. Ja, dan kun je allemaal leuk pingelen en zo. Maar je raakt die bal gewoon ook kwijt aan Seuntjes in dit geval. En die, loopt, uh, die denkt, ik ben heel dicht bij de kleedkamer. Ik loop die bal over de zijlijn. En misschien mag ik zo meteen wel doorlopen naar de kleedkamer... om me warm te maken als de bal richting Hemme wordt gegooid. Hemme bal, breed, goede bal. Nu is er een mogelijkheid als uh, er gepaasd wordt. Nee, er wordt niet gepaasd. En er wordt ook geen overtreding op uh, Martijn van der Laan gemaakt. En dan is uh, uh, Poepon weg. Samen met uh, uh, die uitstekende aanvoerder uh, Lewin die uh, ertussen zit... Want uh, Poupon leek alleen op de keeper af te gaan. Maar Lewin met een uiterste krachtsinspanning Maakt de sliding waardoor uh, Poupon niet gevaarlijk kon worden. De bal in de diepte is weer heel erg ver. En komt gewoon weer bij uh, Ter uit. Ter die niet in de problemen is geweest. Alleen in de eerste minuut toen Hemme een kans kreeg. Daarna heb ik geen kans meer kunnen noteren voor Cambulewarden. En aangezien Hadouier een doelpunt heeft gemaakt in de 74ste minuut uit de vrije trap. Staat de thuisploeg. Nak dus eigenlijk wel verdiend voor met 1-0. Is nog steeds zo hard bij Heracles Vitesse, recent. Ja, nu weer een gele kaart voor jan Ari van der Heijden. De centrale verdediger loopt in de rug bij Bruns. Terecht, een gele kaart gegeven door Vink. Het is de derde speler al van Vitesse die op de bom gaat. Het hadden er misschien wel vijf moeten zijn, want het is hard. Het is ook vaak vervelend. Irritant, zoals Vitesse speelt. Vitesse zit niet in de wedstrijd. Het is 2-2. De 86 e minuut. Maar, ik moet er direct bij zeggen, Vitesse slaat vaak toe. Al vijf keer dit seizoen is dat gebeurd in de slotfase van een wedstrijd. In de laatste minuten beslist de ploeg van Peter Bos vaak wedstrijden. Heel benieuwd wat er nu gebeurt terwijl Herakles Almelo dus in de hele tweede helft al de betere ploeg is. En er heel, heel veel bovenop zit. Voorzet nu vanaf de rechterkant van Oet. Wie staat daar bij de tweede paal? Het is Linsen, het is Davidson die mee is gekomen. De bal gaat over de zijlijn of over de achterlijn. Is het een corner? Eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ik denk dat het een hoekschop is voor Herakles. Inderdaad, dat is het geval. Tjommer, die heeft Natuurlijk een heerlijke trap. Legt de bal klaar. Alles van Vitesse nu in het strafschopgebied. Op Ibarana Daar komt de bal van Tjomme. Die probeert hem er in één keer in te krijgen. Dat was niet de beste keuze. En over het doel bij Veldhuizen. Die nu eens een keer wel... Snel die bal opraapt, want Vitesse is veel aan het tijdrekken, veel aan het temporiseren in deze wedstrijd. 2-2, 87ste minuut. En Veldhuizen paast de bal in de as van het veld naar Feyenoord. Die wordt direct weer fel op de huid gezeten door drie man van Heracles. Dat... Echt vecht als Leeuwen, als een teamer staat in de tweede helft. Nu, want dat is altijd gevaarlijk. In de counter, in de omschakeling gaat Vitesse het -op gebied in. Met Kazajsvili, lage voorzet, bal geblokt door Tjommer. Die werkelijk overal is. Dan is het Leerdam en de bal gaat vervolgens over de achterlijn. En dus is er even weer rust voor beide ploegen. Kijk ik naar Peter Bos. Die zit heel rustig naast Hendrik Ruse op zijn stoeltje. Regen is ook niet meer hier. Aanwezig in Almelo en ook Jan de Jonge die meldt zich nu bij de vierde man. Het is allemaal wat hectisch, het is allemaal wat onrustig. Bruns nu met de fles in de hand aan de zijlijn moet even behandeld worden. Nadat hij ook een uh, flinke deal kreeg van uh, Van der Heijden een aantal minuten geleden. En moet wel door, want hij speelt een belangrijke rol bij Herakles op het middenveld. 2-2, we zitten in de slotfase van deze lekkere, leuke, spannende wedstrijd. Twee bal immers in de Kuip, Bas Tegli. Ja, dat is uh, wat er op het scorebord verschenen is. 2-0 voor Feyenoord tegen Pex Zwolle in de slotminuten van de eerste helft. Dat had al veel meer kunnen zijn dan die twee, omdat Feyenoord meer kansen gekregen heeft. Zwolle nu natuurlijk wel ja, meer nog dan in het begin van het duel echt moet. Maar nog steeds niet echt aan aanvallen toekomt. Feyenoord is een maatje te groot, zeker vanavond. Zwolle zit ook niet lekker in zijn vel. Ik vind dat de ploeg buitengewoon veel fouten maakt. Meer in ieder geval dan Zwolle dat er wel... Vrij wat we zeggen, netjes voetbal te vrij zorgvuldig en secuur over het algemeen gewend zijn. Dat is vanavond echt onder de maat. De Balbezit voor Feyenoord achterin, nu met Matthijs en De Vrij. Zo even een werkelijk schitterende paas gezien uit een soort Feyenoord counter. Nadat dat volle even met wat meer mensen ter strijde was getrokken van Klaasje, die de bal helemaal buitenom bij de verdediger meedraaide in de loop van Boetius, die er uiteindelijk net niet zo heel veel goeds meer kon doen. Maar de paas van Klaas was werkelijk van grote schoonheid. De bal zit nog altijd achterin bij Feyenoord. Omdat Zwolle niet echt komt storen. En Feyenoord zegt zo vlak voor de rust. We geloven het wel even. Dan gaat de bal even terug naar Erwin Mulder. Die ziet dan nu wel Drost komen. En trapt dan de bal richting de middenlijn. Waar pellen de lucht in moet. Die hebben we nog gek genoeg nog niet echt in beeld gezien. Die wil hem doorkoppen. bal belandt een beetje tussen immers en schaken. Wordt dan door Zwolle weer de andere kant op getrapt. Maar daar is hij automatisch het prooi voor Feyenoord. Omdat de verdedigers van uh, Feyenoord daar het Rijk alleen hebben. Niet onder druk worden gezet door de Zwolle aanvallers. Slotseconde van de eerste helft. Schrijf maar op. Oh, Nu is het officieel zelfs rust. 2-0. De koploper staat gelijk. Hoe lang nog, Richard van der Made? 89 minuten en 23 seconden om precies te zijn gespeeld. We gaan richting de blessuretijd. Twee tweede stand en een wissel. De derde wissel bij Vitesse. Chanturia is erin gekomen. Kan het niet anders uitleggen dan toch weer tijdrekken. Het ritme bij Heracles eruit halen. Wat Peter Bos natuurlijk probeert. te oud-trainer van Heracles. Kazajsvili de kleedkamer ingegaan. En we gaan op voor de laatste minuten in deze wedstrijd. 2-3. Denk ik zullen er nog bij komen. 1-0 e werd het door Van Arnold. Al heel vroeg in deze wedstrijd. 2-0 de bal van richting veranderd. Maar belangrijker is wat er nu gebeurt. Daar gaat Herakles. Heracles voor de 3-2. Het is Veldhuizen. Hij raakt de bal nog net. En wordt er dan daarna Hens gemaakt door Van der Heijden. Nee, zegt scheidsrechter Vink. De bal is nog altijd binnen de lijn. En dus gaat het spel door. Moet de voorzet komen. Vanaf de linkerkant. Daar staat Bruns Maar de bal is over de achterlijn. En dus is het gevaar geweken. Oei, oei. oei. Dat was toch een kans voor Oet. Namens Herakles in de allerlaatste minuut. En dan gaat de bal via... Veldhuizen Van heel dichtbij. Misschien wel tegen de hand van Van der Heijden. Maar dat was bijzonder ongelukkig. En het gebeurde bovendien van een meter afstand. Dus ik denk een terechte beslissing van Fink om daar in elk geval geen penalty voor te geven. Nu weer een hoge bal. Is dat buitenspel? Ja, zegt de grensrechter. En ook dat is een terechte beslissing. Buitenspel voor Oet. Die in de slotfase heel heel belangrijk had kunnen zijn voor Heracles. Maar het is nog altijd niet gestreden. 2-2 is de stand. Twee doelpunten dus in de eerste helft van Vitesse met Piazon en Van Aanot. En in de tweede helft twee goals van Linsen. De wederopstanding van Heracles. Bracht de spanning helemaal terug in deze boeiende attractieve wedstrijd. Met twee gezichten. Eerste helft heel duidelijk voor Vitesse. Tweede helft heel duidelijk voor Heracles. Dat blij mag zijn denk ik met een punt. Maar misschien nog wel met de volle winst afsluit dit kalenderjaar. Van der Heijden verliest de bal. Daar is Tjommer. Tjommer gaat de middenlijn over. Paast de bal naar de rechterkant. Uitblinker vind ik bij Heracles in de tweede helft Paasje van Bruns is goed geen buitenspel Rosheuvel legt de bal terug oh Heracles daar laat je het toch liggen dit had misschien de 3-2 kunnen zijn prima aanval weer van de Almeloers met Rosheuvel die de bal dan net achter goed legt en is het dan afgelopen pas, pas weer heeft de bal rolt hem weer uit nee we gaan nog door we gaan nog door voor de laatste minuut in dit duel publiek achter de thuisploeg natuurlijk en het is Heracles dat de bal heeft met Veldma. Even helemaal terug dan naar Pasveer. Gebaren van Bos van die goal af. Wilde armgebaren. Maar Vitesse blijft staan. En Herakles heeft de bal. Weer gaat het terug naar Pasveer. Die kiest voor de lange bal. Hoe lang is het nog? Hoog gaat het richting de middencirkel. Maar Vitesse staat nu vrij goed te verdedigen met Prupper. Heeft de bal veroverd op het middenveld. Heracles dat tegen de wind in moet voetballen. Maar het bijzonder goed heeft gedaan in de tweede helft. Maar het is zeer waarschijnlijk 2-2 de eindstand in duel. Of gebeuren er nog gekke dingen? Het is nu Kakuta namens Vitesse. Met een paasje richting Piazon. Dan is het Pasveer weer die de bal heeft. En via Heracles middenvelder Bruns gaat de bal daar naar voren. Oet is het buitenspel. Ja, dus heeft Vitesse weer de bal. En denk ik dat het bijna is afgelopen. Vink kijkt op zijn klokje. Kasia nog met een paas doorzien. Achterin door Schenkenveld. Dan weer opgevangen op het middenveld door Vitesse. Met Prupper is de bal ook weer kwijt. Overtreding van Vitesse op het middenveld. Vink zegt, ga maar door. En dan is het Sommer met een heerlijke beweging. Oh, wat is dat toch een mooie voetballer bezig aan zijn tweede jeugd. Sommer, paast de bal in de diepte. Daar gaat Herakles weer. Moet dan de voorzet komen. Daar is Rosheuvel. Rosheuvel. Rosheuvel. Nee. Vitesse heeft de bal heroverd in het eigen strafschroepgebied. Dan is het Chanturia weer dribbelt richting de de, cirkel, de bal naar de rechterkant. Daar is Leerdam. We zitten diep in blessuretijd. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel minuten erbij zijn gekomen. Drie, vier. Het maakt allemaal niet uit. Vier zijn erbij gekomen. En dan heeft Pasveer weer de bal namens Heracles. Is de stand nog altijd 2-2. En kijk ik nog één keer op mijn monitor naar die kans voor Heracles in de slotfase. Twee, drie mogelijkheden heeft de ploeg toch echt gehad om de wedstrijd zelfs nog te beslissen. En wat een mooi beeld ook bij Jan de Jonge die ongelooflijk intens meeleeft met zijn ploeg in dit duel. Lekkere afsluiting van 2013 voor Heracles, dat zo goed bezig was ook de laatste weken. Zeven punten haalde uit drie wedstrijden. En het is nog steeds niet voorbij. Het is nog steeds niet voorbij. Daar gaat Heracles met het schot. Het is het schot van Linsen dat gepakt wordt door Veldhuizen. Was dit dan de laatste kans voor de thuisploeg? Veldhuizen die goed stond opgesteld. Het schot van Linsen van een meter of twintig. En dan is het Schenkenveld helemaal weer aan de andere kant. Die de bal terugkopt naar Pasveer. En dan is het voorbij. En sluiten we hier af met 2-2. De eerste helft was voor Vitesse. De tweede helft was voor Herakles En het eindigt dus in een gelijkspel. En ik denk dat beide ploegen daar goed mee kunnen leven. Gaan ze even neer daar nog steeds voetbal? Ja, ja, ja. We zitten in de extra tijd. Nog een minuutje of twee te gaan. Eén uh, kansje gezien bij een 1-0 voorsprong voor Nak Breda tegen Kambuur. Eén kansje voor Kambuur. Een kopbal van Hemmen werd van de lijn gehaald door uh, Gillissen, Maar voor de rest... Zoe. Uh, so er komt Leurling even binnenvliegen. Uh, en dat uh, zonder, uh, zonder buffet. Hij uh, miste gelukkig zijn tegenstander. Maar Kambuur gaat door met voetballen. Ja, dan wordt de bal heel blind en wild de lucht ingeschoten. En door de wind helemaal weer teruggebracht naar Bijker. Bijker die de bal weer voor de voet heeft... En alles wordt nu gepompt richting het strafschopgebied. Barto de lucht in. Verliest het komt nu wel van Kwakman. Maar de afvallende bal is voor Martijn van der Laan. Van der Laan bal naar buiten. Naar Lukoki. Lukoki bal binnen uh, brengen. En dan Seuntjes die de bal onder controle heeft in het strafschopgebied. Ik zou hem niet al te lang bijhouden. Doet hij ook niet. Ramt de bal weg. Het dat de Hichler kijkt uh, al op zijn horloge. Als aan de rechterkant uh, Stipe Pediccia. Nee het is niet uh, Pediccia. Het is uh, Poupon die uh, weg is. En daar even wordt vastgehouden. Wat zegt de scheidsrechter? Die zegt uh, vrije trap voor Nac Breda. En Nac staat dus met 1-0 voor. Nog een wissel. Uh, Stieper Perica, ik noemde hem al, staat klaar om in te vallen. En gaat erin komen voor Anthony Lurling. Die uh, zojuist eens dus even aan het uh, vliegen geslagen was. Hij uh, naar de kant. Het zal heel lang duren. Maar hij is dan ook al wat ouder. Dan mag dat. En uh, loopt heel langzaam, maar zeker richting de zijkant. Onder uh, applaus van het publiek. Hij heeft geen wereldwedstrijd gespeeld. Maar dat geldt eigenlijk voor alles en iedereen. Want het ene doelpunt was nog van de uitblinker. Dat was van uh, Hadouier. Voor zover je in deze wedstrijd over uitblinkers kunt spreken. Kambuur. Het uh, eindigt de eerste helft zeg maar, van de competitie. Uh, toch in mineur. Met uh, slechts uh, af Afgelopen zes wedstrijden, twee gelijke spelen. Aardig gevoetbald, onder andere tegen Feyenoord en tegen Ajax. Maar geen punt aan overgehouden. De vrije trap is genomen en wordt bij de cornervlag gehouden. En dan gaat de bal over de zijlijn. Ja, Slim gedaan door Sarpong. En via Lukoki gaat de bal over de zijlijn. En mag uh, Nak uh, gaan gooien. Het uh, regent uh, nog steeds in uh, Breda. Maar daar zullen de fans, ondanks een slechte wedstrijd... de fans van nak Breda weinig uh, uh, van voelen. Want zij zullen met drie punten de winterstop ingaan. Want nu heeft Poupon de bal. Speelt hem even terug op Gillissen. Gillissen bal naar buiten, naar Pelliccia. Maar die wordt van de bal afgelopen. En kan, kan Buur nog een keer in de aanval gaan. Ja, de bal gaat wel naar voren. Maar wordt opgevangen door Boudor. Bodor bal naar voren. Weer niet uh, naar een medespeler. Wordt de bal naar voren gekomt door Kambuur Leeuwarden? Maar ja, de bal blijft een beetje hangen. En dan een hele rare kopbal van Sarpong. Heeft die mazzel dat de bal toch nog bij Verbeek komt? Verbeek in bal bezit op de middenlijn naar Gillissen. Gillissen bal de diepte in. Uh, Gillissen probeert Piriccia te bereiken. En Piriccia wordt niet bereikt. Maar Wout Drosten speelt de bal over de eigen achterlijn. En dan hoeft dat allemaal niet meer. Zie ik een juichende Goedelje, de coach van Nak Breda. Want Nak wint moeizaam, maar wel verdiend met 1-0 van Kambuur. Dat een lange. Terugreis heeft maar drie weken vrij. LOS langs de lijn tot 11 uur met sport en muziek. Leerball revival met Proud Mary. Na zijn veelbesproken blessure heeft Hockey een international Servi van As weer gespeeld. Hij deed dat op het trainingskamp van het Nederlands elftal in Alicante in Spanje. Ruim een maand geleden verloor hij tijdens een competitiewedstrijd tien tanden en brak hij zijn kaak na een onbesuisde actie van Valentin Verga. Goedenavond Servi. Ja, hallo, Ho goedenavond. Hoe ging het? Ja, het ging eigenlijk euh, naar omstandigheden best prima. Maar wat bedoel je met naar omstandigheden? Want ik neem aan dat je met uh, ja, uh, zo lang uh, aan de medicijnen en dergelijke... Uh, behoorlijke tekort hebt. Ja, ik heb, ik heb uh, toch wel een jasje uitgedaan inderdaad. Uh, afgelopen tijd. Ik ben wel uh, vrij snel uh, na het ongeval... Uh, ben ik uh, voor mezelf klaar gaan trainen. Uh, maar ik heb toch een klein achterstandje opgedaan... Uh, en uh, op nou, de trainingskant met Oranje heb ik geprobeerd dat uh, in te halen. En uh, nu tijdens de wedstrijd ging het eigenlijk, uh, wat dat betreft, best aardig. Heb je de wedstrijd van het begin af aan gespeeld? Uh, ja, nou, ik begon op de bank. Ik heb wel uh, uh, iets kortere runs gemaakt dan normaal. Uh, uh, om uh, mij een beetje te sparen. Uh, maar op zich uh, voelde het lichamelijk uh, voelde het best oké okay aan. Ja, en speel je nu met een gebitsbeschermer? Ik speel nu met een ja, zeker. Ik heb me goed laten informeren door uh, verschillende mensen, specialisten. En uh, ik speel nu met een uh, Ja. Ben, ben je in het begin met het spelen dan nog bang? Uh, nee. Dat, uh, ik heb eigenlijk uh, van het moment 1 gezegd: uh, Je gaat de je gaat voel uh, weer in uh, knallen. Want uh, anders kan uh, die bangheid misschien een beetje in je spel uh, sluipen. En dat, uh, dat wil ik niet. Uh, dus ik heb eigenlijk van uh, minuut 1 gezegd... Uh, ja, elk duel uh, uh, uh, ja, niet, uh, niet bang ze aan het in duiken. En uh, ja, dat, uh, dat doe ik nu ook. Ja, morgen tegen België. Uh, speel je mee? Ja, ik speel mee, ja. Zeker. En Ferdinand Velga is er niet bij. Die is geopereerd aan zijn knie. Heb je nog contact met hem gehad de laatste weken? Ik heb uh, contact met hem gehad uh, de laatste weken. Uh, we hebben verschillende keren uh, gesproken... Uh, en uh, ja, dus ik heb wel dergelijk contact met hem gehad. Ja. Um, het, het grote volgende toernooi is de Hockey World League in India. Uh, vertrek uh, op 2 januari, de dag na Nieuwjaarsdag. Uh, ga je mee? Uh, nou, de, uh, ik weet nog niet precies hoe dat zit. Uh, uh, zoals het er nu uitziet, de stappen die ik nu maak gaan het de goede kant op. Uh, maar ik weet nog niet precies uh, hoe dat zit, uh, hoe we dat gaan invullen... En, uh, ja uh, uh, hoeveel mensen er überhaupt mee gaan. Want uh, so, we zijn nu met z'n twintig uh, hier. En uh, maar achttien uh, gaan het toernooi spelen. Dus, dus even, even kijken hoe ik me staan houd. En uh, wat de ontwikkelingen zijn de komende, komende tijd. Wat, uh, hoe is het contact daarover met de bondscoach, jouw vader? Wanneer geeft hij duidelijkheid daarover? Ja, nou dat zal uh, kon, uh, ja, de komende dagen uh, wel duidelijk zijn. Um, hij heeft denk ik genoeg gezien uh, de afgelopen tijd. Uh, we zijn, uh, in totaal uh, hebben we een trainingstage van tien dagen nu uh, in Spanje. Um, en daar heb ik wel het een en ander kunnen laten zien. En, uh, dus ik denk uh, dat hij daar binnenkort wel duidelijkheid over kan geven. Oké, okay, veel sterkte de komende dagen. Ja, dank je. je dan. Oké. Okay. AZ Heerenveen oh, okay. eindigde vanavond in 5-1. Maar dan uh, voor de Vriezen, dus voor de uitspelende ploeg 1-5 verder dus. Uh, Veen, trainer Marco van Baster gaat na de 5-1 overwinning lekker de winterstop in. Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. 5-1 uit bij AZ winnen. Maar goed, uh, na al een slijtageslag afgelopen woensdag... Uh, tegen hetzelfde AZ, 120 minuten met penalties... ga je toch met een teleurstelling naar huis. Nou, ik denk dat ze uh, uitstekend hebben gereageerd. speelde goed... En deze keer waren wij gewoon wel uh, beslissend met de kansen die we kregen. En ja, dat, uh, dat, dat schiet op. Nou, heb ik af en toe met mijn ogen moeten knipperen. Want ik dacht, uh, het had hier ook wel 1-8, 1-9 kunnen zijn. Hoe beleef jij dat dan aan de zijkant? Ja, goed. Kijk, als je met 5-1 in de uitwedstrijd wint... dan moet je gewoon heel erg tevreden zijn. En je kan altijd dingen verbeteren. Maar dit is gewoon een fantastische prestatie hier in Alkmaar. Meer ook omdat je dan uh, afgelopen woensdag toch met een uh, domper te maken kreeg. En daar hebben ze zich uitstekend in uh, ja, uh, getoond. Ja, nou ik bedoel dat ook niet zozeer als punt van kritiek, maar meer als punt van verbazing, gezien het grote verschil met afgelopen woensdag. Ja, maar goed, er waren zat mogelijkheden om de uitslag nog groter te doen, uh, <laughs> doen, doen laten komen. Maar uiteindelijk uh, moet je ook tevreden zijn. Ja, hoe verklaar jij het grote verschil tussen uh, deze twee teams? En met betrekking tot de afgelopen week? Nou, ik denk dat wij als team uh, heel compact zijn gebleven. Echt uh, ja, goed, goed uh, zeg maar, samengespeeld. Zowel in verdedigend opzicht als in het omschakelmoment. En ook in balbezit. Weten wanneer zeg maar, de bal in de ploeg kan houden, rust. En uh, ja, ook de momenten van, van herkennen. van oké, okay, nu druk zetten, onderscheppen en, en dan diep te uh, spelen en gelijk gevaarlijk worden. Nou, dat hebben ze goed gedaan. Ik vind het is eigenlijk jammer dat het winststop is, want de laatste weken, even los van de bekeruitschakeling, want dat was dan qua uitslag vervelend aan het einde van de rit. De laatste weken hebben jullie echt een stap gezet, heb ik het gevoel. Ja, nou, we hebben nu. Uh, ik vind dit een hele goede wedstrijd en ook afgelopen woensdag een goede wedstrijd, hoor. Dus ja, tegen Zwolle was het uh, behoorlijk. Uh, ik vind deze twee, afgelopen twee wedstrijden hebben wij goed gespeeld. En, en nou, dat, is, dat geeft een goed gevoel voor uh, de tweede helft van het seizoen. En, uh, maar goed, dat, dat, dat het vakantie is, uh, dat is alleen maar prettig. Ja, maar je zou kunnen spreken over, uh, ja, hoe heet dat in sport? Een flow, geloof ik. Ja, goed. Het is nu vakantie. Het is ook wel even goed om uh, jezelf weer helemaal op te laden... voor uh, het tweede gedeelte van de competitie. En uh, dan gaan we kijken wat we kunnen. Ik lees overal dat het nu er een nieuw bestuur is bij Heerenveen. Dat het een formaliteit zou zijn dat je contract wordt verlengd. Is dat zo? Ik, ik heb gisteren met Riemen gesproken. En zij zijn in ieder geval van, ze willen in ieder geval het contract verlengen. Nou, ik heb het naar mijn zin bij Heerenveen. En wat mij betreft heb ik ook niet iets anders te wensen. Dus ja, daar, daar zie ik niet zo 1, 2, drie veel problemen van komen. Wordt er dan ergens een handtekening straks op een trainingskamp in de zon? Nou... Nah. Dat komt allemaal wel, joh. dat is helemaal niet zo belangrijk. Ik vind het belangrijk dat wij goed spelen met het team... en dat we hier een goede prestatie hebben neergezet. Dat is veel belangrijker. Met Marco van Basten na de 5-1 overwinning van Herenveen in Alkmaar op AZ. En voor die ploeg, AZ dus, duurde de eerste seizoenshelft... eigenlijk een wedstrijd te lang. Dat vindt ook de coach Dick Advocaat. Nou ja, als je de wedstrijd ziet, waren we op alle fronten waren we te laat. Konden we het niet bijbenen. We hebben de laatste twee dagen weinig gedaan om de jongens weer fit te krijgen... Nou ja, je ziet gewoon dat uh, Heerenveen vandaag frisser was dan wij. En dan ook uh, verdiend gewonnen hebben. Waarbij we moeten aantekenen dat we wel heel makkelijk met de goals waren. Ja, want ik, ik had ook het gevoel uh, dat het eigenlijk vanaf het begin uh, lastig liep. Hè? Nee, helemaal eens. Ook vanaf het begin waren we steeds te laat. Was Heerenveen steeds sneller bij de bal. En uh, iedere tweede bal was voor de tegenstander. En als je dan op die manier nog makkelijk de goals weggeeft, zoals wij weggeven... dan kom je... Uh, op 3-1, en dan, en dan, of 2-1, bij 2-0-2-1. En dan, uh, ja, dan geven we ook weer heel makkelijk die 3-1 weg. En, ja, en dan uh, zie je de kopjes in de, in de kleedkamer hangen. Nogmaals, het is geen uh, excuus, maar als je 16 wedstrijden in twee maanden moet spelen... dat is voor één vaste groep, is dat wel een beetje veel. Met uh, Europa League, beker, nationale uh, wedstrijden, internationale wedstrijden voor hun land. Dus ja, ze konden niet. Ze wilden wel, want dit is geen groep die niet wil. Die, die wil altijd voetballen, wil altijd de duels winnen. Maar vandaar wonnen ze niks. Ja, uh, ja, ik vind het eigenlijk wel heel realistisch als je reageert. Maar kan je voorstellen dat ik je misschien ook wat boos had verwacht? Of, of, of niet? Ja, ik kan wel boos worden, maar ik, ik denk eigenlijk... dat de jongens dat niet verdienen. Ik bedoel, ze hebben ze woensdag hebben ze echt alles gegeven om tot uh, een ronde verder te komen... met heel veel strijd en uh, met eens op. En uh, we moeten nu het belangrijkste is weer, uh, zonder ze verwijten te geven... dat ze weer fris, fris worden. En, uh, en dan hebben we gewoon een aardige helft wat gewoon uh, in die middenmoot uh, goed mee kan draaien. Het is dan ook een kwestie van accepteren dat die laatste twintig minuten... Uh, ja, als je de Misschien ook wel als het publiek naar kijkt, dan, dan zie je weer ruimtes. Je ziet eigenlijk ja. dat ze zoiets hebben van uh, laat het alsjeblieft voorbij zijn. Ja, zo dacht ik ook. Maar je brengt nog een spits in, maar je kan eigenlijk beter een verdediger inbrengen. Want als alles, alles zo tegen zit, dan kun je het niet meer repareren. En, uh, en dan kon je de eerste helft eigenlijk ook al niet. Als je met tweeën gaat rusten, dan krijg je de wind in de rust en dan krijg je meer geloof. Maar toen iedereen 3-1 viel, denk ik, ja, dat, dat kan gewoon niet. En dan kom je niet overheen. Nog even iets verder kijken, hè? want je zegt uh, het is vermoeidheid, dat zijn uh, Martens ook. Uh, feit is wel dat jullie na de winststop ook op drie fronten blijven meestrijden. Ja. Is dat nu iets wat je zorgen baart? Want dan zou je dus ook last kunnen krijgen van dit ja, soort tevreden. Zonder meer. Dat betekent dat je bijvoorbeeld in de breedte moet gaan denken, dat je versterking moet gaan halen. Uh, hoe zit dat dan? Uh, AZ wil gewoon meedoen en die, of wij naar zesde, zevende, achtste of negende worden. We willen natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. Maar dat gaat toch ten koste van. Dat, dat, daar ben ik echt van, wel van overtuigd. Maar Je, je constateert een probleem, maar heb, ja. heb je daar dus ook een oplossing voor eigenlijk? Uh, uh, geen oplossing, nee. Dat heb ik niet. Oh. Nee, want dus, we hebben ook geen geld voor nieuwe spelers te kopen. We moeten het met deze groep doen en dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Maar je zal wel een keer ergens tegenaan gaan lopen, daar ben ik wel van overtuigd. is Time. If I lost the first of many lives Sweet pretty Geld voor jou ook, Bas, voor het nieuws tenminste. Uh, ja, dat is normaal gesproken wel het geval. Nog een paar minuutjes. Uh, het is 2-0, Feyenoord-Pek We zitten in de zevende minuut inmiddels van de tweede helft. Had 3-0 moeten zijn trouwens. Want uh, Boetjes ging goed door aan de linkerkant van het veld. De voorzet was eigenlijk afgemeten. Kwam op het hoofd van Schaken. En iedereen telde de man. Ik had hem zelfs al opgeschreven. Maar hij kopte merkwaardig genoeg. Stond helemaal vrij voor het doel. Kopte de bal naast. Dat was echt uh, eentje uit de serie. Moeilijker om hem naast te koppen dan erin. Dieterik Boer kwam met de schrik vrij. Heel Zwolle kwam met de schrik vrij. Want nu is het toch gek genoeg voor je gevoel nog een beetje een wedstrijd. Zou Zwolle met een gelukje op 2-1 kunnen komen. Met 3-0 is het echt over en uit. Want Zwolle is ver en ver en ver onder de maat. Terwijl Feyenoord nu via vormen een vrij schot neemt. Die bal zeilt aan iedereen voorbij. En levert al dat hij blijkbaar toch onderweg nog eens aangeraakt. door een van Zwolle. Feyenoord nog een hoekschop op. De eerste helft van Zwolle was dramatisch, daar hadden we het al over. Zou nou Ron Jans tevreden zijn geweest over de eerste helft? Laat ik het zo formuleren, het antwoord. Aschente is uit het elftal gehaald in de rust. Drost is uit het elftal gehaald in de rust. Zijmak is uit het elftal gehaald in de rust. En Van Hintem, Nijland en Hiewat zijn er in de tweede helft bijgekomen. Dat betekent dat Jans ineens al door zijn drie wissels heen is. De rest van de bank kan de kleren aandoen en vast in de bus gaan zitten. Want die komen er niet meer in. Maar zo ontevreden is hij dus geweest. Dat hij drie keer gewisseld heeft al rond Jans. Hoest op Feyenoord weggekomen door Nijland. Die in ieder geval feller is dan de mensen in de eerste. Want die heeft al geelachtersna. Bal opnieuw voorgebracht. Pellen Die we nog niet echt gezien hadden. Kopt. Springt vooral sterk. En kopt dan de bal een halve meter over. Steekt zijn hand nog maar eens op. En die hand is dan bedoeld voor Jan Maat. De man. Dat is overigens ook niet voor het eerst die de paas verstuurde. En de herhaling laat zien dat de bal, nou ja, het is hooguit een decimeter voorbij schiet aan de kruising. Want anders had hij de derde van Feyenoord achter zijn naam gekregen. Maar het krachtsverschil tussen Feyenoord en Zwolle vanavond is zo ongelooflijk groot... dat je op geen enkele manier kan voorstellen dat dit nog een wedstrijd wordt. Maar het gekke van voetbal is dat het nog wel eens vaker gebeurt in zo'n wedstrijd dat je denkt... Ja... Vliegt er aan de andere kant ineens toch een bal in. Wordt Feyenoord nerveusje. Nogmaals, je kan het je niet voorstellen. Maar ik heb merkwaardigere avonden meegemaakt. Schaken we weg voor Feyenoord. Als 3-0 wordt het echt definitief gedaan. Dat voelt Feyenoord ook wel. En dat voelt Koeman vermoedelijk op de bank ook. Die uh, nog zal hopen dat zijn ploeg deze wedstrijd vrij snel en veilig uh, kan beslissen. Nu misschien wel. Van afstand Schotse Schotsmoord nog maar een keer het doelpunt. 3-0. Het is gedaan. Boëtius schiet de bal erin. Het is klaar in de Kuip.